Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. In Zuid-Korea is het dodental na een grote brand in een lithiumbatterijenfabriek verder opgelopen. 22 mensen hebben het niet overleefd. De meeste zijn Chinese werknemers. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan. Mogelijk zou er een lading batterijen zijn ontploft, vertelt consponent Sjoer en Daas. iemand die gevlucht is, die op tijd weg kon komen, heeft in elk geval tegen de brand weer gezegd... dat er mogelijk explosies hebben plaatsgevonden in één... Van de batterijcellen die ze daar produceren. Maar dat is uh, nog even afwachten. He, lange tijd was het daar te gevaarlijk om te blussen, was de calculatie van de brandweer ook. Het vuur uh, kan dan op een gegeven moment wel gedoofd zijn. Nog altijd is er dan explosiegevaar. Lithiumbatterijen zitten onder meer in auto's en telefoons. Er worden naar schatting zo'n 21.000 kinderen vermist in de Gaza-strook, zegt Save the Children. Tienduizenden kinderen dwalen nu volgens de organisatie rond in het gebied zonder ouders of begeleiding. Ook een onbekend aantal kinderen is overleden en ligt in een massagraf. En weer anderen zijn voortdurend op de vlucht en worden weggehaald bij hun familie. Steeds meer mensen betalen hun zorgpremie niet meer. Vorig jaar betaalden 178.000 mensen die kosten niet. Wanbetalers krijgen normaal gesproken flinke boete, maar die werkt niet, zegt de organisatie die over zorgboetes gaat. Zij denken dat het veel beter is om te kijken naar de achterliggende reden waarom mensen hun zorgpremie niet betalen. En ergens in een Chinese woestijn landt morgen een ruimtecapsule met maangruis... dat van de achterkant van de maan komt. En dat is voor het eerst, want van die achterkant weten we eigenlijk nog maar heel weinig, zegt deze astronoom. De achterkant van de maan ziet er een beetje anders uit dan de voorkant... Uh, en we willen eigenlijk gewoon graag weten waarom dat zo is. Er zijn mensen zoals ik die graag telescopen op de achterkant van de maan willen bouwen. Er zijn mensen die een basisstation willen bouwen op de achterkant van de maan... om vanuit daar verder te gaan reizen, hè. allemaal in de verre toekomst. Hoe laat en waar precies de capsule met maandruis gaat landen, houdt China geheim. Krijg je nog het weer? Het is heerlijk zonnig vandaag. Alleen in het binnenland een paar stapelwolken. Het is 22 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 <laughs> ja daar zijn we weer, lekker hier vanaf uh, het circuit in Zandvoort, hoeveel uur weet ik niet eens meer Benno. Lekker.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 met de interviews? Ja, we ja, hebben ja. natuurlijk uh, Aad van Koningshoven en Thomas Bakker nog bij ons aan tafel zitten. En uh, Thomas, uh, kruip eens even lekker tegen de, uh, de microfoon. Dan? Bij de microfoon. Je <laughs> zegt, um, die Aad, hij zit erbij, dus we kunnen hem rustig over hem roddelen. Maar uh, <laughs> ja. dat is er eentje. Uh, zeker, zeker. En, en je vertelde over zijn foto's en dat ja. hij ja. ongelooflijk veel en mooi materiaal ligt. Uh, heeft...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 Dus daar, mo daar moeten we eigenlijk trots op zijn. Uh, dit moeten ja. we koesteren en ja. daar moet wat mee gebeuren. Ja. En wat en denk je daaraan? Museum? Nou, dat ja. is minimaal zou ik bijna Minimal. zeggen. Minimaal? <laughs> <laughs> ik zou bijna zeggen standbeeld plus een mooi boek. <laughs> Oké. Okay. Dat ja, okay. gaat wel een beetje ja? ver hoor. Yeah. <laughs> nou, nou, maar het is een stuk geschiedenis die eigenlijk uh, heel belangrijk is, ook voor de autosport. Kijk, een ja? geschiedenis dat past helemaal bij de ja. historische Grand Prix natuurlijk. Eh, Aard, wat, wat vind je zelf? Een standbeeld, dat hoeft voor jou niet. Nee, nee, eh, nee. Misschien een klein laantje, <laughs> een, een paadje. Nee, blij. Maar een boek, en dat, nou, dat ja, zijn dat we, wel we je plannen? Nou ja, het Beste, ik heb al langer zo'n plan gehad, vooral met de historische Grand Prix. Ja. Ik heb die historische foto's, maar die, oh, ze rijden nu nog hier rond. Die van John Watson bijvoorbeeld en dat soort dingen meer. Dus ik heb het originele John Watson in het ding en dan...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 Aad-design.nl oh Aad-design.nl Oké, okay. ja. dus, uh, ja, want ik zat al een beetje stiekem te koekelen tijdens het uh, nieuws. Ja. En, uh, dus, maar dat is jouw website, Aad-design.nl En uh, Thomas, jij bent uh, collega-fotograaf van, ja. uh, van Aad. Uh, ja. uh, uh, ho Hoe lang al? Nou, ik ben eerst zelf uh, aan het racen geweest hier zo, op het circuit. Heel lang bij de DNT Okay. En ik hoort eigenlijk ook wel een beetje bij de DNT. Uh, en dat staat voor, DNT. Dutch National Racing Team, hè? Ja, dat okay. is uh, Huub van Weulen, uit de tijd uh, dat hij hier racede, ook uh, uit de tijd van Aad. En, ja. ja, en ja, eigenlijk uh, bestaat dat nog steeds, ja. Ja, uh, de stichting DNRT, uh, racen, autoracen, uh, voor... Uh,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 Weet je, en wij houden zo vaak contacten, ja, al, allerlei zaken, die ook buiten de autosport of de fotografie... Onderhoud, mijn computer onder ja. andere. oh geweldig. Zeg maar die, die, uh, dat zwaaien van die coureurs naar de fotograaf, is jou dat ook wel eens overkomen? Ja hoor, Jan die, uh, die zwaaide ook wel. Jan Lammers? Ja. Oh ja? <laughs> dus dat willen zo. Of, of in ieder geval, dan krijg je zo'n blik in jouw kant op. <laughs> dus dat is heel grappig. Ja, maar, ja. Gewoon zelf, die heeft ook met die historische Formule 1 gereden. Die, ja. die Williams, die, die hier gisteren ging je gewoon rechtdoor de ding. Oké. Okay. In, in de regen. Ja, ik hoorde maar, het Maar zo'n auto, die ja, is die, ja. eeuwig zonde, die ging een aardig stuk geloof ik daar aan. Ja. Nou ja, ik hoorde dat die, uh, hij rijdt weer. Van, van, van een hark, ja, dat hij dat toch weer rijdt. Dus, hij rijdt weer. Ja, nou, ja. knap hoor, dat ze dit weer... Uh... Maar even terug naar die coureur, dat, dat vind ik dan zo bijzonder. Dan, dan uh, komt hij met 200 langs, ik noem maar een snelheid. Ja. En dan zegt hij, hé, hey, daar staat Aad van Konings over. toch even zwaar. <laughs> en dan met, Thomas zit dan nog met twee handen. Ja hoor, <laughs> dat is toch ja. niet geloof, hoor. Ja, want dat is gewoon, ja. ze, ze zitten gewoon op te letten, want er zijn coureurs die... ...jarenlang hier rondrijden, die lopen zich te vervelen. Ja. En dan weten ze precies, oh je hebt me in die bocht staan of in die bocht. Zo. Ik heb lekker gezwaaid, heb ik nog een foto van me, ja hoor, nee. dan zie je een vingertje op mijn hoofd of een duimpje. <laughs> ja, ja, ja hoor, prima. Ze, ze zien alles. Maar ja, ja hoor, ze zien alles. Jeetje. Dat is heel apart. Maar dat zie je eigenlijk met Max nu ook. Ja, die verveelt zich soms ook. Hè? Ja, die zit, ja. Zit, zit, zit gewoon... Oh, die heb ik al gezien, die crash. Ja. Onderweg. Ja, ja, ja, ja. ja, ja die is dus die uh, ongelooflijk. Ja, ja. Maar dat vind ik... Het, dat is eigenlijk weinig besproken. Coureurs die zich vervelen tijdens het racen. Dat is... Uh, ik ga je zeggen, dat, hè, ik heb een keer een endurance wedstrijd gereden. En toen zat ik net tussen de eerste en de tweede groep in. Nou, als je dan een endurance rijdt en je zit een uur in de auto... Ja.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 Die moet je dit in je spiegeltje hebben volgens mij, als je, als je op de circuit rijdt, als zij ja. eraan komt. Wij gaan. Wij gaan dan ga je de, zelf opzij. We gaan natuurlijk <laughs> proberen core voor de microfoon te krijgen, ja. maar uh, core is een, een fenomeen Fenomeen zelfs. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Is, Wat hij allemaal gewonnen heeft en, ja. en zet hem maar er ergens in en, en hij, hij rijdt ermee weg. Hè? Ja, ja, is, uh, en leeftijd speelt dan geen rol. Nee, precies. precies dus, ja, ja. Hij heeft er ook nog lol in, dus ja. dat, dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Als je geen lol in hebt, moet je het mee ophouden. Ja. Maar jullie willen dus die auto waar Corin rijdt, heel graag uh, ja, nog een keer vastleggen. Ja, precies. Maar en vooral in zo'n veld. Een behoorlijk veld. En dan ja. dan is het is wel leuk als er een oranje neus vooraan zit. Ja, precies. En uh, dat is denk ik voor jullie ook wel genieten. Die volle velden van die uh, wat we hier vandaag of dit weekend zien op Zandvoort. En het geluid. En het geluid, en, ja, ja. Het is meer het geluid. Ja, he, wat wel, het, het, ja, het ja. echt het geluid dat je... Dat uh, vind ik, he, want ik heb vorige week DTM maar... Uh,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 Maar ook het oude. Precies. Ja, precies. En dat moet uh, ook zulke mensen als Aap. vind ik heel belangrijk. Ja, ja ook Nou, ik ben het helemaal mee. met je eens. Het is. Uh, uh, dus. Uh, mooi gesproken, Thomas. Dank je wel. Dank je wel. We gaan naar de muziek. Bij zijn woorden. Okay. Substituut. En dat allemaal. Uh, okay. van de formatie Cloud uit de jaren 70. zo. Mooi Nou, succes. Dan substituut en wel allemaal van de formatie Cloud hier vanaf het circuit in Zandvoort. En uh, ja, Benno.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 Nee, nee, nee. nee, we hebben op een tafeltje voor ons. Ah, ja. Maar je, zit, je valt ook zo lekker in slaap hè, bij een race heb jij dat ook? Nou, ik, ik slaap sowieso makkelijk, dus oh, ja. en veel. Maar dat vind ik heerlijk, dus ja. uh, dat is ook goed. En misschien blijf je daar ook wel wat langer uh, wakker, zeg maar, weer. Ja, precies. <laughs> in het leven. In hoeverre uh, heb jij uh, nog bemoeienissen eigenlijk met de autosport? Niet. Niet.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 Dus wij mogen 10% harder hard rijden van de organisatie. Dus je hebt 33 en 55. Ja. Dus dorpje in, dorpje uit. Hè. Dat is allemaal van In van Frankrijk heb je van die dorpen waar oh ja. niemand te zien is. Nee, maar, maar. dan ja. moet je echt, als het 30 km is, is 30. En als 50 is 50. En dan hebben ze speciale quiet zones. Dan mag je sowieso niet harder als 30. En dan moet je eigenlijk een versnellekje hoger rijden. Voor het licht voor het geluid, dat hij niet zo ja, van toeren maar. Ja, dat hebben afgesproken met ja, ja. de plaatselijke gemeenten, met de overheid en met, met iedereen. Ja. Dus, uh, nee, het is fantastisch geregeld. Ja. Maar ja, goed, uh, als je natuurlijk eenmaal in de heuvels bent, buiten alle dorpen... Dan uh, kan je toch ja, wel een keer... Uh... Ja, maar je, kijk, die hele rally rij je misschien tussen de, weet ik wat, tussen de 20 en de 100 en dan, dan houdt het helemaal mee op natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. En dan je ook die autobaan, Rij 120. Ja, oké. Okay. Maar, maar niks aan dan. In Frankrijk is het natuurlijk wel heerlijke rijden, denk ik. Op Krachtig, die, op, door ja. die heuvels en de Samos. Schitterend. de wegen. <coughs> <Sorry>. <coughs> <coughs> Mooie landschappen. Ja. En uh, hele fijne wegen. Ja. En dan proberen die ideale lijn vast te houden. Dan altijd. Dan. Ja. Ja, ja, altijd. <laughs> dat, dat doe ik nog steeds. Goed, dat is het he? aan de uiterste rechterzijde van de weg. Ja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 Hierondel. Wat is dat? De naam die is gebouwd door Henk van Zalingen. Ja. Een beroemde constructeur van auto's. Tenminste, hij heeft een stuk of vijf hierondellen gemaakt. Met dkw motoren. Dat was hij heel Dicke goed in. Maar dit was met Porsche motor dan. En, uh, en later heeft hij nog Bassen gemaakt. Dus, uh, ja, dat is hartstikke mooi. Maar DKW-motoren bedoel je 280? Ja, 280. Ja, in die 82? Ja, 82. En dan hebben we er zoveel, ja wanneer. vanaf 60 die kant op. Ja, met... Daarvoor ja, weet ik het ook nog, maar. Uh... Dus uh, dat is waarschijnlijk. En daar heb ik... had ik een kever met een Porsche motor. En toen hoorde ik dat die auto vrij kwam, maar zonder motor.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 En dan weer de helm af en dan weer rijden je weer naar de, <laughs> de volgende proef. Ergens. Heel maar, veel heuvelklims, zeg maar. Maar er was nooit een ruzie tussen de broers van Lennep uh, nee, in, in, de, in de auto? Dat ging altijd goed. Altijd goed. Oké. Okay. Ja. Jij zei rechts, ik zei links. Ja, nou, dat de zei, andere rechts. Dat gebeurde wel eens, maar dan was ik, was ik meestal verkeerd. Dan had ik het niet goed gehoord. Of uh, was mijn links toch verkeerd andersom. Dat is nog steeds zo, denk ja. ik.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 Eerst van asfalt en dan nog een stuk grind en dan nog bandenstapels. Daar kom je helemaal nooit terecht, al remt hij niet meer. Ja, ja. ja, ja, ja. Dat is een beetje dat overdreven. Is, ja, nou, nou precies wat ik zeg, overdreven. Kijk, dit Zandvoort, het is een hartstikke veilig circuit, maar het is een oldschool circuit. Lekker. Circuit, gras, en waar het gevaarlijk is, grindbakken, goede grindbakken. En dan nog ritsen bandenstapels, waar je helemaal kan inveren en niks aan de hand. Ja. Gij is binnen het en programma. Moeilijk hè, Zandvoort? Moeilijk, ja, ja, moeilijk circuit, moeilijk circuit hè? Weet je waarom ik dat zeg? Ja? Nee, nee. No. Maar dat heeft niemand zich gerealiseerd. De eerste Grand Prix was er drie jaar geleden. Ja. Nou, Die heeft Max daar gewonnen. Nou, de tweede was geloof ik 8 seconden. En de volgende 18 seconden. Even ongeveer voorsprong. Aan de ja. Nummer 4 lag een ronde achter. Zo moeilijk is het circuit. Hmm. Yeah. Kijk. Ja. Gijs wijst naar uh, Erik Weijers. <laughs> nee, maar zo is het gewoon. Ja, ja, ja. Het is niet zo van, oh, even zandvoort rijden, kom op. Nee, precies. Wij horen bij de top-circuits van de wereld. Ja. En, ja, ja. en als je het schijfvlak meemaakt, schijfvlak is over, het over die heuvel daar met 280 km per uur, of weet ik wat, dan gaat er maar rond staan. Ja. Dan moet je groot hart hebben hoor, ook in een Formule 1. Wat rijdt wat, wat Max? 1 minuut 9? Ja, zoiets hè. En over 4 kilometer, dus dat is 40 kilometer per uur gemiddeld. Ja, dat rijden ja. Echt ongelooflijk. En toch gebeuren er bijna relatief heel weinig ongeluk. Ja, gelukkig Hier. wel. Ja. Ja. Ja. Even terug naar het schijnvlak. De, het bekende gezegde is, bij het schijnvlak worden de, de, worden onder, de jongens... Onderscheiden van de mannen of om de, mannen de mannen onderscheiden, onderscheiden van, van, van de jongens? jongens uh. ja, nou, bijvoorbeeld, omdat ja. ik zeg, je komt daar bovenop vol gas. Je ziet niks. Met, met 280, daar nou, misschien 240, is dat yeah. zo? Okay. Nou, over de, over even de... overleg. Ja, even. Ver over de 200 en dan duik je zo dat gat naar beneden. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Geniet jij daar elke keer nog van, uh, Gijs? Van, ik geniet niet op... hartstikke van, ja. want ik kan ook precies zien wie het...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 Dat gebeurt die jongens ook nog. Ja, ja. En topjongens die maken ook nog fouten. Ook met sturen. Ja. Dat is ja, allemaal ja. niet zo eenvoudig hoor. Wat gaat allemaal verschrikkelijk hard. Ja, ja, is... En je krijgt heel veel g-krachten. Want dat hadden we straks ja. strak nog niet gezegd. Ja.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 1958, of in 1957 ben ik getrouwd en toen zijn we naar Haarlem en Lieden. nee nou eerst even naar Haarlem, een flat, toen naar Harlem -Liede. en Lieden en nu woon ik al 43 jaar in uh, in. Uh, nee, in, uh, in Blanikum, oh oké, hetzelfde huis, 43 jaar. Nou geweldig. Maar dan kom je dus in min in het land, ben je zo in zandvoort. Dus ja.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 Onder andere, daar, misschien wel daardoor een beetje. Ja. Half een 1 had wel al riemen in 67. Oké. Okay. Dus sportwagens uh... nog niet. Nee. Hartelijk dank voor je komst naar onze studio. Hier op het circuit van Zandvoort. En uh, nou, uh, veel plezier nog dit weekend. Ja, jullie veel succes. Ja, bedankt voor het interview. Dankjewel. Goed zo. We gaan naar de muziek, Fred. Ja, we gaan, uh, ja, we gaan naar Gary Brooker en No More Fear of Flying. Is die voor jou? Ja, ik denk dat hij is voor jou. Toen hier natuurlijk vanaf het circuit in Zandvoort en natuurlijk ook heel veel gasten hier aan tafel en de races op de achtergrond, Benno. Ja heerlijk die race geluiden erbij ja. en nou onze volgende gast werd hier net al aangekondigd ja. als de grote baas van het circuit. Erik Wijs. Erik Wijs. <laughs> goedemiddag, goedemiddag. Goedemiddag. En nou Erik, hoe, hoe zie je dat zelf eigenlijk?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 Eerste planning voor volgend jaar. We zeggen nou, de historische gaat dan, dan plaatsvinden. Nou, dan gaan we die klasses benaderen die we graag willen hebben. En dan ga je er afspraken mee maken dat ze hier naartoe komen. En ja. Ja, dat is altijd een heel leuk proces. En dat is eigenlijk met de historische eigenlijk het, het leukste van het jaar. Omdat we dan.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 Nee, die rijdt in de Zandvoort nee, twee weken Minnesota, geleden. Ja, maar oké, okay, maar ze waren ook in Assen. Ja.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 Enerzijds met, met de veiligheid op het speed te maken. Zandvoort is extreem veilig voor autosport. Uh, maar uh, we, we hebben hier wel bijvoorbeeld vangreels staan hier ten opzichte van. Nou,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 Een hele grote autosport evenementen en waar wij als circuit, als autosport gewoon de voorkeur aan geven. En ja, dan laten we de motorsport helaas ook een beetje noodgedwongen aan ons voorbij gaan. Ja. Nou ja, dat... Zeg Erik, een, een vraag van een luisteraar um, is uh, waarom, en dan hebben we het even over de, de Grand Prix, denk ik, ik kijk even naar ja naar, uh, ja, ja, naar uh, Rob Harps, um, waarom geen Formule 2 en Formule 3 trainers de uh, nou, Dat heeft ermee te maken, dat heeft een logistieke reden. Um,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 Nou, geweldig. Ik hoop uh, Hans Bordman dat je vraag hiermee beantwoord is. <laughs> dat gaan we dan wel weer uh, teruglezen. Uh, even terug natuurlijk naar uh, dit circuit, Erik, want uh, we zitten in de historische Grand Prix. Uh, alle nestors van de Nederlandse autosport uh, komen langs. Jij, heb, jij loopt al heel veel jaren ook mee, hè? Even laten, Zeker, uh, ja, al bijna 30 jaar. Dus, nou, ja, precies. Laten we het over jouw historie hebben. Ja, ja, dus, ja. Uh, want hoe, hoe kwam jij binnen uh, bij het circuit? Nou, en, dat is, dat is nog Burwolde. veel langer dan 30 jaar. Geleden. Ja, toen zat ik wel. Die zat inderdaad uh, in inderdaad het kantoor hier. Uh, en dat was nog in de CNAF-tijd. En dan heb je het echt over de jaren tachtig. Ja. Uh, nou, ja, ik, uh, ik ben van bouwjaar 1970. Dus nou ja, ik kom hier vanaf begin jaren tachtig. Dat ik een beetje interesse als Zandvoortse jongen in het cyclie krijg. Wel over de vloer. En, uh, maar goed, eerst als bezoeker natuurlijk. En uh, net als uh, iedere andere Zandvoort. dan kroop ik dan ook onder de hekken door. Om uh, dichtbij ja, de uh, ja, e uh, anders ja, ja. nou te komen in die jaren. Uh, <laughs> en, uh, ja, en zo'n beetje... Zo, toen ik een jaar of 1819 was, wat, wat vaak in het ik ook wat mensen kennen die hier werkten. En ja, zo langzaam, al tijdens mijn studie een, een beetje erin gerold. En, wat uh, voor studie? Ik heb ook commerciële economie gedaan Heyo. in Haarlem. Oh ja. En, uh, en tijdens is ja, ik hier een beetje zoekjes aan erin gerold, en uh, ja, en dat was toen in de tijd dat Hans Ernst het circuit net overgenomen had, oh, ja. dat was ook toen net, en het interim circuit lag er toen, en uh, ja, toen waren hele grote uitdagingen, en uh, ja, ik kon goed met, met Hans opschieten en met andere mensen die werkten, en ja, zo, zo is het gekomen eigenlijk. En, ja. Uh, ja. Maar je wilde nooit rijden, zelf. Jawel hoor, ook wel, heb ik ook wel gedaan, ja? uh, hier in Zandvoort uh, de racecursus toen in die, in die tijd ook een aantal keren gedaan, bij Hans Deen onder andere, en de Rensportschool. Oh, en, uh, en, en later ook hier wel een aantal races gereden. Nooit echt voor kampioenschappen. Wat vond heb... je dat lastigst of het leukste aan, uh, aan zelf racen? Het leukste, ja. Nou ja, kijk. Uh, Ik vind racen geweldig. Uh, en ik doe het ook graag. En af en toe doen we het ook nog wel. Maar...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 er maar één winnen en, uh, en je kan ook zomaar de uh, Jode Kassel ook een stuk gaan en dan begin je weer opnieuw. Ja. Uh, en, uh, maar ik heb het wel allemaal meegemaakt. Hè? En het uh, schijfvlak, dat... we hebben het uh, natuurlijk met Gijs van hebben we ook over dat schijfvlak gehad. Dus hoe heb jij dat ervaren? Ja, nee, ja ik, ik vind dat ook een, een magnifieke bocht. Uh, en met name is het mooi omdat je uh, eigenlijk vanuit de Hugo's bocht, hè, ben je alleen maar aan het opschakelen. Dan heb je een hele mooie flow in de sloot te maken. dan kom je ja. op die heuvel bij schijfvlak. En dan, dan moet je toch, althans met auto's zoals ik altijd rijden, moet je, je, je, je toch nog wel remmen. Ja, je remmen. Dus. Oh. nou Niet vol, maar je, moet, je moet, wel, moet wel remmen. Je moet bijremmen. En dan stuur je in, en dan ga je naar beneden. En dan, ja, dan, als je het dan precies haalt, hè, en dat je ook voelt dat nou, die auto rolt lekker. Want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 Op ja, ja, uh, ja, in mijn racecursustijd ben ik wel eens uh, over mijn dak gerold. Ja. Over ja. het dak? Ja, ja, oh. ja maar geen, uh, geen, geen groot letsel opgelopen, hoor. Nee, nee, nee. Meer een deuk in mijn ego. Maar, ja, ja, ja. maar wel een heftige ervaring. <laughs> he. Ja, nou ja. Ach, het is zo voorbij hè. Ja, ja dat scheelt. Je staat zo weer stil. Je staat zo weer stil. Ja, ja, ja. Geweldig Erik. Uh, we gaan naar nieuws. Uh, dankjewel voor je voor uh, naar onze studio. En dat we gast zijn bij jullie. Dat wilde ik ja. jullie nog ja, even uh, bedanken. Hartstikke ja leuk dat jullie ja. hier één keer per jaar zitten. En ja. een omgeving. Nou, mooie omgeving. En ook leuk dat jullie van die uh, ja, leuke gasten hier allemaal hebben. Yes. Ja, precies. Oké. Okay. Dank ja? Dankjewel. Okay, Goed, dankjewel. we gaan naar de muziek. En uh, tot aan het nieuws, Fred. Wat heb je nog voor ons? Nou, een uh, dagje van uh, Sting. Ja, geweldig. Ja, Feels of Gold. Okay. Ja, heerlijk. Ah, mooi. Goed. Nou, bedankt. Deze, uh, hou je er maar bij.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 The sun goes down Among the fields of gold You remember me When the west wind moves Upon the fields of Bali You can tell the sun In his jealous sky When we walked in fields of gold When we walked in